Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Het is nog erg druk in de regio door gladheid op de weg... Veel N-wegen staan vast, met name in de omgeving van Alkmaar. Bijvoorbeeld op de N9 van Den Helder naar Alkmaar. Bij Petten staat het verkeer in beide richtingen vast. De vertraging is hier ongeveer 20 minuten. Verder ook vertragingen op de N205 van Nieuw-Vennep naar Haarlem. Tussen de aansluiting met de A9 en Hoofddorp, een kwartier op Onthoud... en ook vielen op de N242, Alkmaar richting Middenmeer. In beide richtingen staat bij knooppunt Kooimeer het verkeer ruim een uur vast. Ook loopt het vast op de N245, Alkmaar richting Schaar. Tussen de aansluiting met de N9 en Dirkshoorn 50 minuten oponthoud... en rijd je op de N504 van Schorldam naar Noord-Scharwoude... dan heb je bij de aansluiting met de N242 ongeveer een kwartier vertraging. Ten slotte ook vielen op de N508 Rustenburg richting Alkmaar. Tussen Oterleek en Alkmaar-Noord is de vertraging bijna 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu, Alternative FM. I that I want to be here, a hot spot for the insane. Deze alternatieve fM op, uh, wat is het, donderdag 21 november? Kijk ook eventjes in de, de camera. Misschien uh, mag ik dat. Uh, ik weet niet of, of, dat, uh, of dat leuk is of zo. Want dan kan ik het even mooi introduceren in, in dat opzicht. Kijk, ja, inderdaad. Ik ben, ik ben in beeld. Um, want wij gaan uh, straks uh, kijken en luisteren naar. De band Davis. want die uh, spelen vanavond hier in deze studio en dat zal straks uh, gebeuren. Na een soundcheck, grondige soundcheck. Maar eerst uh, gaan wij natuurlijk even wat andere zaken doen, want uh, er is nog veel meer. Namelijk uh, de aftrappen van die tweede uur en dat was van Kolbak met Waste. Um, we hebben um, ook nog een interview en daar ga je nu naar nou luisteren. Met Edo Wijnker en Koen Zuurbier. En dat is van Avilijn. En dat gaat over Northern Lights. Maar eerst draai ik een uh, nummer van, uh, van deze fijne, fijne rikken. En het riekt een beetje naar dans. Er zitten, twee, of ja, er zitten twee heren aan, aan de andere kant van de telefoon. En dat zijn Edo Wijnker en Koen Zuurbier. Dat zeg ik goed hè? Klopt. Ja. ja. ja. ja. Uh, Avi Lijn heet uh, jullie. Uh, ja, heet, uh, ja, ik altijd, ik vind het altijd een rotwoord project. Maar het is eigenlijk gewoon iets uh, van, uh, van jullie tweeën. Ja, klopt. Het is, uh, het is ja, een muziekproject, maar eigenlijk is het gewoon ons, uh, ja, wat we doen. Ja, ja. Uh, onze, onze productie, ons onze, onze kindje. Ja, ja, ja het, ons, uh, het, het, het, het, het is van jullie tweeën. Uh, jullie komen uit Schagen. Ja, ik ja. ja. uh, Kun je zeggen dat Schagen toch een beetje een muzikale uh, omgeving is? Of valt dat een beetje tegen? Ik denk het redelijk, ja. niet zoveel als HLM denk ik, maar uh, uiteindelijk komt er toch mondjesmaat uh, wel wat muzikale talenten hier vandaan, Ja, uh... zelf en Koen als muzikaal talent uh, mag noemen natuurlijk. <laughs> ja, maar ik bedoel uit de omgeving van Schagen, is het, uh, is het, ja. zit er toch nog wel wat, uh, wat, wat uh, muzikaal uh, ja, gang in, in, uh, in dat opzicht? Ja, wil je wat uh, vonderen? Nou, uh, nee hoor, maar ik uh, wilde gewoon weten of, of, er te, of er in ieder geval een beetje, uh, dat, dat, dat, dat er uh, muziek, eigen muziek wordt gemaakt. Daar gaat het even om. Ja, zeker. Ja. Dat, dat genre uh, verandert het wel de afgelopen jaren, maar uh, de, de elektronische hoek, die is wel goed vertegenwoordigd uh, in de regio graag. Oké, okay, dus er wordt wel heel veel gedaan. Maar, uh, nou ja, schagen, het ligt wel onder de rook van Alkmaar, denk ik. Ja. Dus ja, en Alkmaar heeft uh, toch ook wel een redelijke muzikale basis. Zeker weten. Ja. Uh, dan, dan jullie muziek, uh, want, want ik hoorde al iets over elektronica. Waar, uh, waardoor voelen jullie je aangetrokken om juist die muziek uh, te maken? Uh, zal ik een voorstel doen, uh, Koen? Ja, dat nee, doe je niet. Okay. <laughs> Het woord is aan Edo. We komen uit, uh, we komen uit de elek elektrische gitaarwereld. Mm -hmm. En eigenlijk uh, zijn we begonnen met uh, veel verschillende bandjes. Uh, veel muziekinstrumenten gespeeld. Uh, Koen kan je op een drumstal zetten, maar ook op een basgitaar, uh, op een elektrische gitaar zang. En uiteindelijk ontwikkelen we ons door. En eigenlijk uh, is de interesse ook tot de elektronische wereld. Uh, uh, ja, gevallen omdat er eigenlijk daar alles nog veel, ja, je, kan, je kan alles is, uh, is bereikbaar met, uh, met de synthesizers mm -hmm. dat is gewoon interessant en uiteindelijk zijn we daar ons uh, zelf gaan verdiepen en uh, kunnen we nou de twee werelden een beetje combineren Ja, uh, is dat zo'n beetje avilijn in een notendop? Dat is avilijn in een notendop, zeker Ja, uh, 2021 hebben jullie al een album uitgebracht uh, waarin verschilt die ten opzichte van wat jullie nu uitbrengen? Koen, oké, deze Ja, is goed. Uh, ja, in de eerste album was Bron, inderdaad. Uh, die was, uh, nou, echt wel voor 90% synthesizer based, zeg maar alles. Uh, zoals ze dat in technische term noemen, in de box. Maar zo te horen, komen jullie uit uh, verschillende muziek, muziekdisciplines? Ja, dat klopt. Uh, ik, uh, ik ben uh, meer uh, techno-georiënteerd house uh, destijds dat ik een jaar of... Uh, zes geleden opgepakt, echt met drum computers en uh, synthesizers en uh, sequencers om het uh, zo maar even te zeggen. Ja. En Edo is meer een uh, songwriter wat dat betreft, uh, echt liedjes maken met een uh, kopper en staart. Ja, dan ga ik uh, even naar Edo. Uh, kan ik dan uit, jou, uh, uit, de, uit het verhaal van Koen concluderen dat jij uh, min of meer het, uh, het, brein is, uh, het brein bent als het gaat om de woorden, de lyrics, om het even netjes te, te zeggen? Ja, dat is, dat is bij ons heel uh, dubbel. Uh, dus, uh, Koen uh, en ik zijn eigenlijk best wel aan elkaar gewaagd. Want uh, het gaat uh, de ene keer, bedenk ik, wat, wat betreft de muziek en, uh, en, en de achtergrond. Dan bedenkt, bedenkt Koen weer wat vocalen En die vokalen die komen eigenlijk niet op elke plaat terug. Uh, dus zo, zo nu en dan pakken we weer een beetje onze vocaal erbij, maar het is bij ons echt een wisselwerking van, uh, van input. Dus we kunnen niet echt zeggen dat de een dit doet en de ander dat. Ja, dan, dan, dan, dan, ja, dan de naam van de band hè? De, of ja, de naam van, uh, van, jullie, uh, van jullie twee hè, uh, ja, uh, uh, Avilein. Spreek ik het zo goed uit? Ja, wat, wat, uh, want het woord filijn zit daarin, dat, ja. dat valt mij dan op, maar ja. dat is het niet, hè? Nee, nee, het is natuurlijk het is een woord, een ja. klank. Ja. ja. En eigenlijk uh, wilden we, ja, wat, wat geef je naam? Je wil eigenlijk een, een, een klank, in een klank wil je eigenlijk uh, pakken wat het is. En aan vierlijn, als je het echt gaat fileren, dan kan je zeggen, filijn dat is uh, gemeen, hè, is nodig. Ja. Maar Avilijn is daar precies tegenovergesteld van: dat is misschien wel wat het is qua onze muziek. Ja. Um, je, je kan het als achtergrond luisteren met studeren, maar je kan er uh, op, op dansen. Uh, het, het neemt je mee als een film. Ja. Dus ja, het is tegenovergesteld van dat. Dus Avilijn. En zo doen uh, zijn we dat nu zo geworden. Ja, en als je het een naam hebt gegeven, ja, dan is het zo. Ja. Ja, maar ik kan me erbij in, uh, indenken dat je er ook een bepaalde bedoeling mee hebt met, met hetgeen wat je naar buiten toe uh, wil laten horen. Uh, want, want ja, uh, het is dan vriendelijk. Ja, zeker. we zijn niet duister. Nee. Verder van dat, ja. Ja, ja. Ja, dus ik daar even om toe, toe mag voegen, uh, ik, ik moest ook altijd denken aan uh, woorden zoals uh, Avalon of uh, Pilon of iets, iets van en dat en dat, dat die klank, die, de V en de L en alles, dat, dat, dat, dat, dat is gewoon precies wat het is eigenlijk wat Edel zegt, uh, geef de naam en dat, dat wordt het dan. Dus uh, exact zo, yeah. ja. uh, is, is het dan ook uh, de bedoeling, bedoeling dat jullie iets met jullie muziek ook de mensen iets wil meegeven? Ja, ja dat denk ik wel. Ja? En, wat het, en wat het is, dat weet ik niet. <laughs> <laughs> maar onze muziek is wel als een, uh, als een film... En ik denk dat het heel veel sfeer met zich meebrengt. Dus dat is wel iets wat uh, mensen in vervoering kan brengen. Ja. ja. ja nu, hebben, nu hebben jullie Northern Light uitgebracht. Uh, dat, dat vormt een onderdeel van een album. Ja. Uh, hier staan dus drie tracks op. Waaronder het titelnummer. Uh, is de bedoeling dat er nog meer materiaal gaat uh, komen van, van jullie kant uit? Ja, ja, dit is uh, inderdaad deel 1 van, uh, van het album. En deel 2 en 3 uh, komen, komen eraan. En dat, uh, dat wordt in post van uh, 2,5 maanden ongeveer. Dus het, uh, het volgende deeltje komt eraan. En uh, zo, zo willen we het lekker warm houden. En uh, elke keer als we weer iets uitbrengen, dan organiseren we daar weer een feestje bij. En uh, dat is inderdaad nu ook uh, het mooie moment dat we aankomende vrijdag uh, staan in Amsterdam. En vieren we het feest van de eerste release en mag iedereen komen om de band te genieten. Ja, uh, dat is een duidelijk verhaal. Dus uh, als ik het goed begrijp, uh, komen er dus meer tracks. In hoeveel tracks gaat dat album dan uit uh, bestaan? In eerste instantie is het uh, zeven tracks en we zijn nog uh, op zoek naar uh, remixers voor uh, additionele dingetjes. Ja. Maar dat zal de basis zijn van het album. Oké. Okay. Uh, en dan natuurlijk, waar is Avilein te vinden op het wereldwijde web? Avilein.com oh, jullie hebben een eigen website ook? Ja hoor, en vanuit daaruit heb je een soort linktree waar je uh, uh, de sprongen kan wagen naar de socials... ...of naar filmpjes die we gemaakt hebben, of uh, tickets voor onze shows. Dus dat, dat is een beetje de, de verzamelwebsite. Uh, en, ja, en we zijn actief op Instagram dingen posten of heel zinnige dingen posten, als Ja, dus, uh, uh, maar op Instagram iets uh, plaatsen hoeft niet altijd per definitie onzinnig uh, te zijn hoor. Nou, nee, plezier. dat is een <laughs> ander verhaal, maar uh... <laughs> uh, Ik dank jullie uh, voor het interview, heren. Nou, je hebt het. Heel leuk. allemaal naar mij te kijken, van wat moet er dan nu allemaal gebeuren? Ja, kijk, ik heb geen lekker band in, uh, in de aanbieding. En een lekker band verwisselen doen ze bij Red Bull iets sneller dan uh, iemand die aan de kant van de weg uh, staat. En de pechvogel, daar gaan we zo mee praten. Want eerst ga ik dit eventjes vakkundig aftitelen. Uh, en dat is dat dit een uh, gesprek is wat we er tussendoor hebben gedaan met Edo Wijnker en Koen Zuurbier van Avilijn. Uh, want dit is, uh, heeft een aanleiding. Want het heeft uh, te maken met iets wat ze in fases uit gaan brengen. Een album: Northern Lights uh, was dat. Uh, hoewel we een titelnummer niet hebben laten horen. Maar wel twee andere tracks. Goed, uh, ik had het dus net over uh, een pechvogel. En dat is de frontman van de band, Sebastian. Goedenavond. Goedenavond, hoi. Ja, want uh, we hebben Davies in de studio. Yes. Maar uh, de, ja, de entree was uh, nou niet echt uh, bepaald. Uh, nee. <laughs> nee. nee. Wa wa waar is het gebeurd, die lekker band? Ja, in uh, Saandam. Saandam nog wel. Dus jullie waren net Saandam uit. Ja, ja linker voorband. En ik denk, ik doe en Thomas de is niet eens open. in de beurt, hè? Dus, want Thomas die werkte bij het provinciaal uh, wegenbedrijf. Oh, die dus, had geholpen dus, hoor. Uh, die dan die dan zou, dan zou dan. wel uh, kunnen helpen, maar die had, ze nie, die had jullie niet gezien. Dus. Nee. Ja, gevaren driehoek. Nou nou, we, zijn, uh, we zijn er gekomen. De ja. auto staat er ja, ja, nog. Ik ja. ben hier. Het ja. is goed. Het is goed. Goed, uh, de rest van de band is er dus ook. De, uh, we hoorden net uh, de frontman Sebastian Roosendaal. De rest van de band is er ook. Arjan Kuipers. Yes, hoor. Goedenavond. Dan Armando Martiena. Goedenavond. Ik zeg het goed, hè? Ja. Ja, zie je. Ja, ja. oh. En Thijs Polvliet. Zeker. Ja. En het leuke is, Thijs woont in Volendam, maar hij is geen Volendammer. Ik kom uit Volendam, je komt uit maar Volendam. ik ben geen Volendammer. En dan wordt het ingewikkeld. Ja, ja. Dan, uh, leg eens dan uit, ik... leg eens uit. Want uh, ik heb hier heel veel Volendammers in de studio gehad. Ja. Maar hoe zit dat? Hoe zit het? Nou, als, uh -huh. je, als, je, uh, als je ouders niet vanuit Volendam komen... Hmm? dan, dan, dan uh, vroeger de mensen van buiten Volendam... die hadden een, uh, uh, een zwarte jas aan, geloof ik. En de Volendam hmm. hadden een blauwe jas van de zon. Ja. En dus die werden uh, jassen genoemd. Uh, die zijn ja. andere kleur jas. Dus iedereen van buiten Volendam is een jas. En er zijn 13 families, grote families in Vallendam. en als je niet een van die 13 bent, dan ben je een jas. Dus dan kom je, dan wel uit Vallendam, maar je komt niet uit Vallendam. Dus ja, bond als u zit te luisteren, ja, die is een van de 13 families. Dit is een echte bond, bond, echt een hele echte. echte naam, wat dat er gaat. God, maar goed. Uh, eerst over Davis. want wie kan ik daar dat woord over geven? Wat? Oh, thuis. Ik mag ben, meteen door. Uh, ja, dan, uh, ja. Goed, ik ben, ik ben de woordvoerder. Niet onwetend. Bent... Wel de woordvoerder. <laughs> de woordvoerder. Ja. Uh, maar uh, even over Davis, Waar komt de naam vandaan? Uh, de naam komt vooral vandaan het feit dat er nog niet zo'n naam bestond hm? uh, en dat we op Google daar goed vindbaar zijn. Dat was de allerbelangrijkste uh, uh, reden. Um, en eigenlijk wat we wilden. Uitdraag is dat we, dat we relaxed een goede, leuke uh, pop maken. En uh, dat het uh, uh, vrolijk moet zijn en goed moet zijn. En zijn thermos Davis klinkt daar een beetje bij. Uh, uh, dus dat, eigenlijk was dat een hele simpele, simpele reden. Uh, mm. uh, verder niets van. Dus we hebben nog iets met dagelijkse vis. En dat we dan ook weer nieuw zijn. En weet ik al, wat jaar, die jaar, dat is allemaal een heel verhaal. Ja. Maar uh, ja. Nou, je komt. Uh, je zegt het zelf: Volendam. <laughs> hè? Dus het is iets. Uh, hè? De vis. Is, ja, daar, de, uh, dus is het gemeengoed? Ja. Ja. Dus uh, daar ja. zal de naam ook misschien wel iets uh, mee, uh, mee van doen hebben gehad. Ja, had je ge denkt daarom. Ja, er he? zijn geen vissersboten meer in Vallendam. Dus nee? het is ook een beetje naar het verleden. Ja. Ja, we zijn allemaal ook ja. jonge vaders, dus we gaan al even een tijdje mee. Ja. Dus dat, dat we iets uit ons verleden meenemen, ja. dat is niet zo heel gek. Ja, dan de band. Uh, ja, wat wij zeggen is gewoon om niet zo. Niet, we nemen de muziek serieus, maar onszelf, nou, meestal niet. <laughs> he, dus wij, we doen ons best. Ja. Oh, jullie zijn goedwillende amateurs. Zeker, Die heel professioneel zijn. Even over jullie band. Want uh, hoe lang bestaat de band? Moet ik weer naar thuis zeker? Nou, nee, ja. de, de, de basis van de band bestaat al langer. Met uh, Arjan en mij. Ja. Maar eigenlijk uh, zijn we nu met z'n vieren een nieuwe band. En dat is Devies. Davies. Davies. Dayfish. ja, is op de vis. Ja, Komt nog niet lekker op het Goed, Marcus uh, heeft Duitse, Duitse roots, dus die, die, uh, die zal dan op een gegeven moment. Dan is het eigenlijk Tagefish. maar dat is weer wat <laughs> anders. Goed. Uh, ja, daarom, daarom praat tijd. Ja, uh, maar uh, even over het werk, want, uh, want ik hoorde net bij de soundcheck: Sweet Home Alabama. Hebben jullie iets met covers of zo uh, in het verleden gedaan? Zeker. We hebben uh -huh. eigenlijk altijd wel dat. Nou jij bent bijna professioneel als, als uh, Armando. Wijs ik nu naar. In ieder geval, goede, vaste gigs overal. We hebben eigenlijk altijd wel in coverbands gespeeld. En als je ons nu zou vragen om, om uh, een uurtje te spelen, dan is dat echt geen enkel probleem. Dat hm. is een, uh, jullie zijn wel avondvullend. We zijn avondvullend. We ja. hebben heel wat, heel wat bruiloften gehad. Maar uh, dan hebben jullie toch besloten om het eigen werk uh, te gaan ja, doen? Ja, voor, voor het grote geld eigenlijk. Ja. Voor het grote ja. Ja. geld. Ja. <laughs> jongen, jongen. En voor hier, voor Alt-FM weet je wel. Ja, ja, ja. Ja, ja. Nou ja, wij betalen alleen maar uit in koffie, thee en, uh, en wat water. Oh, en, uh, voor yeah. de rest, uh, ik, ik heb nog geen koffie of thee gehad, alleen water nog. Wat? Ja. Ja, ja, oh, sorry. Is. Nou, ja, goed. Nee, is <laughs> wel, Sebastian is een hele goede songwriter, daar kunnen we eigenlijk niet omheen. Dus uh, Sebastian die had op een gegeven moment een hele ritse uh, idee op de plank liggen. En zei van nou, kom, laten we, daar al, uh, laten we daar eens mee gaan stoeien en kijken wat we daarvan kunnen maken. Okay. Dus dan heb je ook meteen een stukje nou, ja, over het proces uh, te pakken. Vaak uh, beginnen liedjes met, uh, met een idee. Een schemaatje van Sebastian. Een uh, kleine ruwe opname op zijn telefoon. Ja. En dan, uh, dan gaan we daar als band mee stoeien. En dan kan de ene keer worden het een scan, nummer De andere keer... Uh... Jullie zijn dus niet stijlvast in dat opzicht? Nee. Als ik maar... jou zo hoor, uh, dan uh, kunnen jullie eigenlijk nee, alles aan. We proberen onszelf niet in een hokje te, te duwen. Te kijken wat een liedje nodig heeft. En tegelijkertijd, ja, gewoon door de muzikanten wie je bent... komt het ook altijd wel weer een rode draad uh, vanzelf in naar voren toe. Maar dat, ik denk dat ja. we vanavond best een aantal verschillende kanten van onszelf gaan laten horen. Nou, dat gaan we meemaken. Um, goed, dat, dat zo dadelijk. Want we gaan uh, zo uh, de eerste twee nummers uh, laten horen. Uh, maar eerst uh, draai ik nog één nummer. En dat is Kind Human met Fucked Again. Help me, I'm in love again. definitely not my plan. I need to figure out who the hell I am. And focus on nothing but myself. ZANG ja. ja. I'm We hebben wel eens meer materiaal van deze Isabel van Beek. Zo heet zij voluit. En achter haar schuilt. Kind Human. Beter gezegd, is het eigenlijk andersom: het is Kind Human. En daarachter schuilt Isabel van Beek. Het nummer dat heet Fact Again. Goed, als ik dat in de autosport zeg, krijg ik een taakstraf. Dus dat moet ik ook maar laten voor wat het is. Maar we gaan inmiddels nu wel even luisteren en kijken naar Davish. En ja, Sebastian kan erover meepraten, want hij heeft uh, het uh, bandje verwisseld. En het eerste nummer, wat we meteen laten horen, heet Escape Root. <tied> Of emotions run round in my mind. No, getting out this time. No, no, no. Getting out this time now. Feelings about you and me. Feelings I feel about it, you, see. There's a lot of that lately. Yes, feelings take the best of me now. Gonna get out, wanna get out, yeah. Won't you get out for me? Gonna get out, don't get out of here. Now, no, no, no, no, no. Gonna no. get out, gonna get out, yeah. Then listen, why won't you get out with me? Other days I will break free of all those things in the next 15 Going to flow and rock and run and roll and knowing, knowing which direction I'm going Feelings about you and me now, feelings I feel of others you've seen there's a, there's a lot of that lately, It's feelings like the best of me out, yeah. Won't you get out with me? I'm gonna get out. Don't so get out of here. Now No, no, no, no, no. I'm gonna get out. I'm gonna get out, yeah. Why won't you get out with me? Maybe I jump off a bridge or a cliff. I just don't give a shit with all them people and all them lies. I love the commotion. is just not right. Feelings about you and Feelings feel of all others you see And there's a lot of death lately Yes, feelings take the past of me Now, I'm gonna get out I'm gonna get out, yeah Won't you get out with me? I'm gonna get out if to get out of here no, no, no, no, no, no I'm gonna get out I'm gonna get out, yeah, yeah Yeah, yeah Why won't you get out with me? Yeah Listen in, why won't you get out? Het eerste nummer. Uh, de escape route is genomen en uh, jongens hebben we wel aardig al even een visitekaartje afgegeven, dacht ik zo. Dus wordt het nu tijd voor de tweede track van vanavond hier in deze studio. En het nummer dat heet This Woman. do to make you stay choices you will make their safety the words i say before your Tot zover het eerste deel. En uh, we gaan eerst een uh, nieuw nummer draaien wat morgen uitkomt. En dat is Live Loan met uh, het nummer Easier Among the Fish. En daarna mogen de heren van Dave Fish weer opnieuw komen. The they will never know who is underneath the fur. They will see my what a friendly smile they say.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 En dat was Easy Among the Fish. Dat nummer dat heet of, of is van Life Loan. En Life Loan is van Tatjana Smirnova. Uh, zij woont al geruime tijd in Amsterdam. En ze probeert met haar muziek min of meer uh, uiting te geven. Over wat ze dan eigenlijk ja, min of meer bedoelt. En Easy Among the Fish is een van de eerste werken... Van een totaal uh, plaatje, want er komt een hele EP aan. Goed, uh, we hebben nog uh, zo'n kwartier uh, te gaan, niet dit uur. Dus dat betekent dat we al aan blokje 2 beginnen. Ja, uh, dat uh, krijg je, uh, maar goed, maar dat maakt niet uit. We gaan gewoon uh, verder. En het eerste nummer van het tweede blokje heet I like you the way you are. Yes. Life ain't always easy. But listen, just breathe and take it in. Cause today is the day that you now start with living. Oh, listen to the lyrics that I sing. I like you the way you are, and I love me the way I am, and I like you because I can. Yes, I do Let's begin this journey, up and down, slide easy to this day, open your eyes and see what's given, today is no end and no beginning, realize that you got no control, yeah, you, you, and your beautiful soul, welcome. We For every chance, and I got you. Cause I got myself, and the voice of someone, and nobody else said no, no regrets, no, no regrets. Just me and you walking down the beach, holding each other's hands. You and I could be a father or your mother, but yeah, you and I, we can be neighbors, too. Ain't much different from each other, but you can make me sing and you can make me feel so high, so high, tonight, yeah, and with it sound underneath them skies So high tonight tonight tonight Say. Feels like i'm knocking on heaven's door Dat was hem voor we we me even dit moment, maar we gaan uh, nog even wat uh, muziek uh, laten horen en dat is uh, Linde met Not About You. I've been waiting Been waiting So to... Af december mag zij haar EP presenteren in de toekomstmuziek. En uh, dit is het titelnummer van uh, de EP. En het is niet netjes om er even de, in het uitrood over uh, te praten. Maar het kan niet anders. En dat nummer dat heet Not About You van uh, Linde. En uh, we gaan op uh, naar het einde van dit uh, tweede uur. En dat doen we met Kalunde uh, En uh, hij heet Kars Erklens in het echt. En dit is zijn nieuwe single. Die komt ook morgen uit See Through Me.